9 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is weer vrij. Ze was vanmiddag opgepakt bij een protestactie van postbodes in Den Haag... omdat ze zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Gesthuizen weigerde op het politiebureau de boete van 210 euro te betalen... en uiteindelijk is ze met een dagvaarding heen gezonden. Bij de betoging hadden de postbodes een doodskist meegenomen met bloemen erop. De politie zegt dat was afgesproken dat de actie tot het plein beperkt zou blijven. Ook was het volgens de politie niet gepast om op de dag van de herdenking van het busongeluk in Zwitserland een doodskist door Den Haag te schouwen. Het SP-Kamerlid werd opgepakt toen ze aanstalte maakten om ook buiten het plein te demonstreren. De verdachte van zeven moorden in het zuiden van Frankrijk... houdt zich nog altijd schuil in zijn appartement in Toulouse. Al sinds de vroege ochtend is het complex omsingeld door de politie... maar de man van 24 heeft zich nog niet overgegeven. Het Franse Openbaar Ministerie maakte vanmiddag bekend... dat de verdachte van Algerijnse afkomst vandaag opnieuw had willen toeslaan. Tegen de politie heeft hij gezegd dat hij met de moorden wraak wil nemen... voor de moord op Palestijnse kinderen... en de militaire aanwezigheid van Frankrijk in Afghanistan. Het vliegveld van Praag heet voortaan Václav Havel Airport. De Tsjechische regering eert met de naamsverandering de voormalige president die in december overleed. Havel leidde het geweldloze protest tegen het communistische bewind in Tsjechoslowakije. Na de val van het communisme werd hij president. Een naaste medewerker van de oud-president had tegen het plan geprotesteerd, omdat Havel altijd met tegenzin in een vliegtuig stapte. In de Eredivisie is Twente in punten gelijk gekomen met PSV... dat op de derde plaats staat. Twente won in Doetinchem de innerhalbwedstrijd... tegen Hekkensluiter De Graafschap met 2-1. Het weer, vannacht is het helder. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen volop zon en een graad of 17. En de dagen daarna blijft het warm voorjaarsweer. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, u luistert opnieuw naar Langs de Lijn. naar het wereldse nieuws gaan wij gauw weer verder met de sportieve zaken in Heerenveen. De bekerwedstrijd tussen Heerenveen en PSV. Andy en Bas. 0-0, een uh, kwartier onderweg. Langzaam maar zeker krijgt PSV de zaakjes een klein beetje onder controle. Heeft PSV wat meer balbezicht gekregen. Heel veel gevaar heeft dat nog niet opgeleverd, behalve dat moment waar u voor het nieuws al getuige van was toen. Jan Maat een bal min of meer van de eigen doellijn moest halen. Nou, eigenlijk voor het eerst en ook voor het laatst een lopende PSV-aanval. Nu overigens gaat Labiat diep, maar wordt dat niet gezien door Bouwma. Maar PSV heeft in de laatste vier, vijf minuten toch hoofdzakelijk de bal rondgespeeld op de helft van Heerenveen. Dat dan maar geduldig afwachten Er wordt nu wel druk gebaard langs de kant door Jans en zijn assistenten, wat er wel en niet moet gebeuren. Maar PSV blijft gewoon rustig die bal rondspelen. Nu komt ook Hutchinson nog en wordt het dan wel heel druk op 20 meter van het doel. Hutchinson dreigt om te schieten, maar kiest voor Lens. Lens aan de rechterkant, bal voor het doel en daar is Matas En dat is de eerste mogelijkheid, CQ Kans. Matas uit de draai, schiet de bal over het doel van Van der Bussen. Ik heb ooit in de, een van de voorgaande 10.000 afleveringen van Langs de Lijn een collega bij zo'n situatie zoals we de, zeg maar de laatste vijf minuten hebben gehad. Het, die noemde het een status quo. En uh, zo zou je het ook kunnen noemen. Een uh, soort van status quo. Want het is uh, wat rustiger in, uh, in deze wedstrijd geworden. De openingsfase was dus voor Heerenveen. En nu de eerste kans via Matas. Voor PSV. Balbezit nu wel goed. Voor Herenveen is weg met Je Moet de bal geven. is een klein doetje van Labiat. Ja, gezien door de scheidsrechter. En dan Labiat, Ja hoor, dat is een gele kaart. Jongen, jongen, hoe dom kun je zijn? Als hij het goed doet, bij Huis, dan geeft hij een gele kaart. Ja, dat doet hij heel goed. Die bal wegtrappen. Boos zijn en die bal aan Ross geven. Het is een hele goede voetballer. Maar hij heeft streken en dingen. En het is een gewone overtreding. Hij komt er veel te hard in. En als de scheidsrechter dan fluit, trapt hij die bal hard richting de zijlijn. En krijgt daarvoor de gele kaart. Lekker slim. En daar zal hij ook vast wel wat van de heren Faber en Cocu van te horen krijgen. De vrije trap staat ook nog. 17,5 minuten gespeeld. 0-0 de stand. En Narsing actie de bal. Meterof 25 van het doel. Titon probeert daar nou de boel goed te organiseren. Er gaat een voorzet komen. Die komt bij de tweede paal terecht. Er wordt gekopt door niemand. Elm probeert nog die bal binnen te houden. Maar komt tot de conclusie dat ook dat hem niet gegeven is. En zo mag Titon gewoon een doeltrap gaan nemen. De gele kaart heeft overigens voor Labiat geen gevolgen. Er zijn er vier ...die op scherp staan zoals dat heet aan beide kanten. Tweede heren Breuer en Kums aan de kant van Herenveen ...zijn bij een gele kaart geschorst voor een finale. En dat geldt bij PSV voor de heren Strootman en Manolev. Manolev zit dus op de bank. Balbezit voor Herenveen, Linkerkant van het veld. Juricic maakt ruimte. En dan komt er een Herenveen counter waar Dost afwacht voor het doel. Maar dan zal dan de bal moeten komen. Daar is die bal bij Dost met de eerste paal. Maar daar zit dan ook Titon die het allemaal heeft zien aankomen. Blijkbaar goed met de handen tussen. De goede loopactie van Juricic en uiteindelijk het paasje dat net niet uitkomt bij Dost. Dat was de eerste serieuze hierveen in feite. Nou, zo staan we 1-1 wat dat betreft. 0-0 de stand. na 18,5 minuten spelen. Balbezit PSV. Uh, rechts achterin is het uh, Labiat die de bal gepaasd heeft op Hutchinson. Uh, nee, het was uh, ja, toch Labiat. Nu weer Labiat. Even wat moeilijk uit elkaar te halen. Lens en Labiat, maar Lens speelt recht aan de rechterkant. En Labiat een linie daarvoor. Als Marcelo de bal breed heeft gespeeld op de opkomende Bauma. Bauma kijkt naar links, maar speelt hem naar rechts. Naar Marcelo. Nu zo'n beetje alles en iedereen op de helft van Heerenveen. Als Pieters de bal krijgt. En Pieters doorspeelt naar Mertens. Maar dan moet je uitkijken als je balverlies leidt. Maar goed oplettend werk van Bauma Die met Marcelo zorgt dat een counter eruit wordt gehaald. Omdat even PSV de bal kwijtraakte. Marcelo naar Labiat. Labiat in de voeten van Matas. Even Kaatsen terug naar Labiat. Labiat aan de rechterkant naar Lens, terug naar Labiat. En dan kijken wie er vrij staat. Lens is doorgelopen, krijgt de bal. Speelt hem richting bij Wijnaldum, maar daar zit Zomer goed tussen. En zo is het even drukkend werk van Waar Waarde niet dat Marcelo de bal simpel verspeelt door hem over de zijlijn te spelen. Makkelijk voor Jere om zo de bal weer terug te krijgen. Na 20 minuten voetballen bij 0-0 stand. De bekerwinnaar van 2009 tegen de bekerwinnaar van 2005. Heerenveen tegen PSV. Heerenveen dus uh, naar die finale tegen Twente. Waar Heerenveen na strafschoppen won. Veen, of PSV dat in 2015 de finale won van Willem II. Dat kun je toch eigenlijk ook niet meer voorstellen als je daarover nadenkt. Behoorlijk afgegreden Willem II. Maar toch echt niet zo lang geleden. Dus nog een bekerfinale gespeeld. Narsing komt. Narsing komt. Een solo. Een dribbel. Narsing en een paasje. En dan moet er gesproken worden. El. maar die schiet de bal tegen de doelman op. Terwijl hij het steekpaasje rachfijn krijgt. Van Luciano Narsing die hem vanaf de rand van het strafvolgebied eigenlijk rustig het strafvolgebied van PSV in laat rollen. Er zijn twee, drie PSV-verdedigers eigenlijk in één klap gezien. Dan komt de keeper zijn doel uit en dat doet hij uitstekend, Titon. Want uh, daar waar de doelman of uh, de aanvaller, middenvelder eigenlijk, Elm probeert de bal in één beweging langs de doelman te tikken. Steekt Titon juist op het goede moment een been uit en blijft de bal daarop plakken eigenlijk. Dat was een grote kans voor Elm. Ja, die Narsing dat is een uh, prettig voetballertje. Uh, ik was hier al heel vroeg, 2,5 uur voor de wedstrijd. En toen kwam hij ook aangelopen met zijn uh, uh, handtasje, want daar zitten zijn spulletjes in. Want uh, de kleding, is ja zo werkt dat. Zijn kleding was hier, terwijl Stroopman uh, bijna de bal kan krijgen. En een beetje gezellig uh, zwaaiend en een praatje maken met de fans. Goeie jongen, die nu weer de bal krijgt. Narsing, is hij snel? Ja, dat is hij. Maar Marcelo loopt hem er, ook omdat hij uh, vanaf de zijkant komt hem en er een beetje uit. En dat is jammer voor Narsing. Want nu heeft Bauma via deze Marcelo balbezit gekregen. En kan PSV in de avond gaan via Labiat. Wat zou Ron Jans nou geleerd hebben voor het geval die dat niet al wist? In de eerste tien minuten heeft Heerenveen geprobeerd de tegenstander onder druk te zetten. Leverde dat een optisch overwicht, maar geen enkele kans op. In de tien minuten daarna heeft Heerenveen tegen PSV gezegd. En heeft PSV ook het heft zelf al in handen genomen. Maar komt dan wat meer, dan komt de ruimte. En in die fase krijgt Heerenveen twee behoorlijke mogelijkheden. Kortom, dat ligt de ploeg nog eenmaal wel wat beter. Hoewel ze het langs de kant toch niet tevreden over zijn. Want daar staan ze weer. Ron Jans voorop. Om aanwijzingen te geven aan hun ploeg. In de wetenschap dat PSV dus nu opnieuw met het hele elftal bezit heeft genomen van de helft van Heerenveen. Labiat op 20 meter van het doel gaat schieten. Labiat en schiet dan met een vervelende stuit nog in de armen van Van der Bussen, De Belgische keeper die de bal nog net een half meter voordat hij hem kan vastpakken. Want dat doet hij wel. ...voor zich op ziet stuiteren. En er zijn ook keepers die nog wel eens geklopt worden... ...omdat ze de bal dan net iets hoger op ...dan je eigenlijk verwacht. Maar dit keer loopt het voor Heerenveen en Van der Bussen goed af. En heeft Heerenveen de bal weer terug. Ja, je ziet Henk Herder, de assistent van Royal... ...steeds aan die zijkant komen. Want er loopt iets niet goed. Want er wordt veel gewezen en veel gepraat. En met name omdat PSV vanaf de rechterkant vaak doorkomt. Rechts midden, rechts buiten. En daar moet een beter slot op de deur. Is het balbezit voor Heerenveen, maar niet voor lang... Want de bal schiet een beetje door en komt terecht bij Bouma. Bouma in de middencirkel uh, probeert kap te draaien en brengt hem bij Wijnaldem. Wijnaldem naar Marcelo, die wordt een beetje in de problemen gebracht omdat Dost in de buurt is. En meteen uh, gaat de bal dan naar Pieters. Pieters naar Mertens, maar uh, die kan de bal niet bij een uh, medespeler krijgen. Even een gevaarlijk werk van Gouwenleeuw, maar uitstekend werk van Kums. Belangrijke uh, speler die Belg. En dan uh, Gouwenleeuw met de bal naar de linkerkant. Maar het is geen goede paas, want daar zit Hutchinson weer tussen. En zo is het even wat slordig van beide kanten. Kan Hutchinson gaan lopen en proberen een opening te vinden. En vindt dat ook bij Lens. Lens in trouwens op gebied. Die loopt er voor het doel. Twee man. En daar is uh, Labiat. En daar is het doelpunt. 1-0 PSV. Het is een uh, beetje simpel weggegeven doelpunt. Omdat er slecht verdedigd wordt. Drie aanvallers van PSV. Twee van uh, verdedigers van Herenveen. En dan uh, heeft Lens de man voor het uitzoeken. Die man is Labiat die gevonden wordt. En uh, goed uh, gezien door Lens. Uh, assist van Lens. Doelpunt Labiat. PSV leidt met 1-0 tegen ja, Ierenveen. En die goal mag uh, de veel en alom geprezen Jeffrey Gouwenleeuw zich aanrekenen. Omdat hij in de 30 seconden voorafgaand aan de goal. tot twee keer toe iets doet dat niet kan: namelijk de bal dom aan de tegenstander verspelen. en pases geven waar het eigenlijk niet kan. Kortom, dat hoort er dan blijkbaar op die leeftijd ook bij. Dat hoor je dan in zo'n wedstrijd niet te doen. En zeker die twee keer in zo'n korte tijd. Maar hoe PSV het vervolgens uitspeelt, dat getuigt dan ook wel van klasse. Maar dat is eigenlijk ook geen verrassing. Lens die even aan de linkerkant opduikt. Maar het overzicht vooral heel knap houdt. En kiest voor de mensen die vrij staan. Dat was dus Labiat op de rand van het strafgebied. Goed, hard, droog geschoten. En dan zit hij er eigenlijk als je goed schiet altijd in. En ja, zo staat PSV dan op een 1-0 voorsprong. 24 minuten op de klok. En zal Heerenveen... Nu toch uh, met nog meer ja, moed en met nog meer uh, wanhoop zeggen. Dat zal het nog niet zijn. Maar in ieder geval met nog meer energie in de richting van het doel van PSV moeten Terwijl Strootman een overtreding maakt op het middenveld op Elm. De scheidsrechter Bas Nijhuis vragend aankijkt en zegt was dit echt wat. Ja zegt Nijhuis. Vrij schop voor Heerenveen. Even kijken wat ze ermee kunnen gaan doen. Want nu is Heerenveen aan zet met die 1-0 van PSV. Breuer speelt de bal terug op zomer. Zomer naar Gouwenleeuw. En natuurlijk mag je... Uh, wel iets foutje maken op die leeftijd. Maar dit is wel een hele dure. Omdat je meteen met 1-0 achterkomt in de thuiswedstrijd. Waarin je toch uh, aardig wat, uh, wat ballen uh, mogelijkheden hebt gehad als Heerenveen zei De Breuer. draait uh, weg bij zijn tegenstander Matas. en gaat dus lopen met de bal. De Breuer nog altijd speelt de bal breed. Maar naar wie? Eigenlijk naar helemaal niemand van de Heerenveen. Werther zit ertussen. En uh, dan gaat de bal over de zijlijn. Uh, slecht geraakt door Titon. Nu mag Heerenveen weer gaan gooien. Halverwege de helft van PSV. Even een pen weggeven aan een van de collega's. Uh, Dat kan. Een goed Zeker. Hereveen uh, komt met Jan Maat. Die gaat schieten. Jan Maat. Oh! Die schiet hem een halve meter over. Nou ben je rechtsbek. En nou kom je op de rand van het strafselgebied van de tegenstander uit. En nou denk je ik haal maar eens uit. Dat doet hij dan ook nog met links. Jan Maat. En die bal gaat echt hoog uit. 20 centimeter over de kruising. Dat zou een weergeloos doelpunt zijn geweest. Maar uh, het is hem niet gegeven. En veen ook niet. Maar de actie van uh, Jan Ma dus herstelt van een knieblessure. En om die reden weer terug in de basis. Was er één die er mocht zijn. Zomer winterkopduel kopduel van Matafs. De bal weer op de PSV helft. Hutchinson moet verdedigen. Wacht een beetje op zijn tegenstander. Trapt dan de bal lukraak de helft van PSV op. Dan moeten Lens en Wijnaldum naar de bal toe. Dan is het Wijnaldum die uiteindelijk het gelukkigste is in het duel met Kums. Die staan dicht bij de zijlijn, maar Wijnaldem kan de bal nog net zo van richting veranderen dat hij via de Belg... Over de zijlijn stuitert En PSV halverwege de helft een in ingooi mag nemen. Hij Heeft dat gedaan via Hutchinson op Labiat. Labiat kan de bal met moeite bij zich houden. En speelt de bal richting Pieters. Pieters naar buiten, naar Mertens. Dries Mertens goed spelen het afgelopen zondag tegen Heerenveen. Dat was een van de betere mensen. Maar nu is zijn paas niet goed op Pieters. En dan kan Jamma tussen zitten. Doet dat goed. En dan Gouwenleeuw. Kijken hoe die eruit komt. Slecht. Want dan speelt de bal in de voeten van Strootman. Hij herstelt het aardig. Omdat hij de bal van... Mertens weet te onderscheppen, maar Mertens herovert de bal weer. Naar Labiat, Labiat met de voorzet. Naar Lens, Lens in de rug met zomer. Zomer wint het wel. en dan het verder verdedigen door Jurisic. Maar Heerenveen heeft wat problemen achterin. Met name Gouwenleeuw heeft wat foutjes tot nu toe in huis. Nu dan een overtreding van Kums. Vrij trap voor PSV op de middellijn. Uh, PSV dat uh, het gewoon even iets beter doet, wat scherper is dan Heerenveen. En dan ook uh, na 27 minuten redelijk verdient met 1-0 voorstaat. Hij schopt nu uh, voor Pieters, die dus onderuit werd gehaald. En, uh, die gaat de bal teruggeven naar Bouma. Bauma breed naar Marcelo. Aan de rechterkant probeert Hutchinson het veld nu zo groot mogelijk te maken... door de zijlijn aan de andere kant op te zoeken. Hij krijgt niet de bal, die moet weer terug naar Bouma. Bouma wordt dan onder druk gezet door Narsinger. kan de bal alleen maar terugspelen naar Titon. Daar loopt van Heerenveen dan niemand meer op door zodat Titon alle ruimte krijgt om te bedenken wat hij wil. Komt met een hele lange bal. Die dan zo lang onderweg is dat hij wel op het hoofd komt van Pieters. Maar nog bijna door Narsing wordt onderschept. Pieters komt mede daarom niet goed. Komt de bal alsnog bij Narsing En dan moet Pieters zijn tegenstander vasthouden. Daar had Titon, eigenlijk omdat hij zoveel tijd tegen, wel ietsje secuurder kunnen zijn in de passing. Nu heeft de Veen de bal met Asaidi. Asaidi bal breed naar Jamaat. Jamaat met het mooie schot. Net over de kruising een paar minuten geleden... Bijna de gelijkmaker, maar PSV staat met 1-0 voor als Kums de bal heeft. Kums in de middencirkel met Lens, die hard werkt. Afgelopen weekend ook al zo hard werkt. Een goede paas van Dos naar Narsing. Kan hij hem binnen houden? Ja, dat kan hij. Wel bij de achterlijn, moet de voorzet komen, komt ook. En daar is Dos bijna. Kan niet koppen. en Breuer die hem nog een keer inbrengt en dan met heel veel moeite uitvernederd door Marcelo. Die de bal over de zijlijn werkt. Maar er komt weer wat druk van Herenveen Moet ook na 28 minuten spelen en een 1-0 voorsprong voor PSV. Bal aan de linkerkant van het veld. Daar is hij prooi voor Breuer die een ingooi neemt. Dan maar contact zoekt met Assaidi in dit geval. De ruimtes zijn klein. De bal springt eruit. Wordt dan opgevangen door zeg maar, het koppel bij Naldem kums Dan rolt die bal daar weer uit en is hij het laatste door Kums geraakt. Als hij opnieuw over de zijlijn gaat. Dan mag PSV gooien. Dan moet Herenveen weer genoegen nemen met een positie op het veld die weer een meter of 10, 20 terug ligt. Als Hutchinson halverwege zijn eigen helft in ingooi neemt. En dan maar zoekt naar mensen die ze komen aanbieden. Lens doet dat helemaal. Van rechts buiten nu. Als een soort rechtshalf verlegt de verlegde bal naar de linkerkant van het veld. Mertens steekt de middenlijn over. Wenkt naar spelers. Lens is weer aanspeelbaar. Die krijgt de paas, maar die is niet goed. Die bal is net niet scherp genoeg. Het komt dan in de voeten van Kums die meteen kijkt naar voren. Is daar beweging? Bij Narsing zou het kunnen, maar dat durft hij niet aan. Het gaat via het tussenstation Juricic die dan de bal op zijn but inlevert bij Jan Maat. Ja, er staan te weinig mensen vrij bij Heerenveen of ze worden uh, gewoon goed gedekt door PSV. En steeds heeft uh, of Juricic of uh, Kums problemen om een uh, vrije medespeler te vinden. Ook nu weer omdat Narsing in de dekking bij Pieters staat. Maar de paas van uh, Pieters is niet goed terwijl aan de zijkant Filip Koku... Wat aanwijzingen geeft bij de ene de Goud en uh, Ron aan de andere kant. Maar Cocu staat met 1-0 voor. Met balbezit voor Gouwe Gouwenleeuwen balletje de diepte in, maar dat is te scherp. Een uh, makkelijke vangbal voor Titon. En zo hebben we alweer bijna een half uur gespeeld in de eerste helft. Staat PSV met 1-0 voor. Na 25 minuten, 24ste minuut om precies te zijn, Labiat met de 1-0 op aangeven van uh, Lens. En is het uh, balbezit voor PSV. Aan de rechterkant van het veld, Hutchinson is doorgelopen. Lens komt daar nu overheen. Hutchinson halverwege de helft van Herenveen houdt even in. Geeft dan de bal toch mee aan Lens. Die rekenen daar blijkbaar niet op, want laat hem van zijn schoenen lopen. Overname van Herenveen met Ramon Zomer. Die een paar passen doet en aan de linkerkant de bal inlevert bij Kums. Kums, Elm. Elm opgejaagd en onder druk gezet door Labiat. Die loopt nu eigenlijk als enige te pendelen tussen de mensen achterin bij Herenveen. Dat heeft niet zo heel veel zin. Kijkt er ook een beetje ongelukkig bij. Dan wordt Elm vrijgespeeld door Herenveen. Dan mag Herenveen meters maken. Komt ook Jan Maat mee aan de rechterkant van het veld. De paas op Jan Maat is goed. De voorzet van Jan Maat komt er nog niet. Want er komt eerst een kapbeweging. Dan toch nog de voorzet. Dost niet. En uh, ook anderen zoals die daar stonden niet. Dan gaat de bal wel weer terechtkomen bij Janmaat Die het dan nog eens mag proberen. Weer dos de lucht in. Dan wordt die bal door Asaidi opgepikt. Op de rand van het strafgebied aan de andere kant. Die wil hem weer voor het doel steken. Maar daar staat Marcelo dan in de weg. Zo is er na ruim een half uur wel wat uh, druk. Van Heerenveen, maar zonder dat het echt gevaarlijk werd. Ja, het is toch wel aardig om te zien dat die voorzetten toch wat paniek uh, veroorzaken in de verdediging van PSV. En dat men dat uh, toch zal blijven proberen als uh, Juris ziet zijn bal heeft aan de linkerkant. Juris ziet tussen twee man door in het strafschopgebied. En nog altijd. En dan komt de bal voor doel bij Dost. Dost legt hem even terug. En Narsing. Nee, weer geen doelpunt. Weer geen doelpunt. En wat een kans. Hij schiet de bal op de rechterbeen van Titon. Dit had de gelijkmaker moeten zijn. Goede aanval opgezet. Door iets en de gaat verder met uh, aan de linkerkant Asseidi. Asseidi wordt even uh, aangeraakt, maar de bal is het allerlaatst aangeraakt door Lens En dus uh, betekent dat een hoekstop, omdat de bal over de aflijn is gegaan voor Herenveen. Maar weer een hele grote kans voor Narsing, die de bal op de rechtervoet schiet van uh, Titon. En zo blijft het voor ons nog 1-0 voor PSV. Het zijn in ieder geval 200% kansen die Herenveen nu heeft gekregen. Eerst uh, Elm en nu deze. Kortom, Herenveen uh, klopt wel op de deur. 2 Twee... 30 minuten gespeeld. Een hoekschop waar Titon eigenlijk zonder enig probleem kan vangen. en dan ogenblikkelijk kijkt of de mensen... ja, überhaupt nog op de helft van de tegenstander staan of daar in de buurt. Dat is niet het geval, want PSV stond letterlijk met het hele elftal... in het eigen strafschopgebied te wachten. Zodat het even duurt voordat het spel weer wordt hervat door de doelman. Dat is dan nu gebeurd via Strootman. De aanvoerder aan de linkerkant van het veld. Strootman, Lens, komt ook even nu als links buiten uit. Nou ja, wat heet buiten? links binnen? Want het staat nog allemaal op de eigen helft. Dan gaat er een bal die wat ongelukkig is naar het centrum naar Marcelo, die verlegt hem wel heel keurig en geeft hem mee nu aan Wijnaldum. Dat ziet er keurig uit. Aan de rechterkant dan Labiat of Mertens is dat. Die draait naar binnen toe. Mertens zoekt naar de poging de ruimte om te schieten. Dat lukt niet echt. Hij wil de bal nog voorgeven uit een moeilijke hoek. Maar die bal wordt dan de andere kant erop getrapt. Maar dan komt PSV weer. Dit keer via een voorzet die dan in de handen komt van, van de bussen. Zo voetbal PSV er uiteindelijk nog wel aardig uit. Maar levert het niet echt een kans op. Ja, Ik moet zeggen dat PSV wel verzorgd aanvalt. Met uh, gevaarlijke momenten uh, af en toe voor dat doel. Uh, Mertens die dus eventjes naar de andere kant is verhuisd. En daarvoor gevaar zorgt. Nu is het Herenveen uh, achterin met balbezit. Uh, Elm komt de bal maar eens halen. Want ziet dat het uh, problemen geeft in die aansluiting tussen uh, uh, zeg maar de verdediging, middenveld en voorin. Daar is het moeilijk om gaatjes te vinden. Het speelveld is ook heel klein. Nu dan uh, met een diepe bal van zomer. Uitstekend op uh, maat bij Narsing aan de rechterkant. Narsing. Met Pieters. Narsing gaat het duel aan met Pieters. Trekt nu richting de achterlijn. Moet de voorzit komen. Komt niet. Omdat Pieters ertussen zit. Maar via Pieters gaat de bal over de achterlijn. En krijgen we de hoekschop vanaf de rechterkant voor Heerenveen. En daar gaat Narsing zelf zich voor melden. Heerenveen wordt weer wat gevaarlijker. Wordt weer dreigender. Wordt weer wat beter. En deze hoekschop zou eraan toe kunnen bijdragen. Die komt uitdraaid vanaf de rechterkant op het hoofd van die elm. Doeboek. Het is gelijk. Het is 1-1. en. Uh... Daar heeft Heer Veendal gezien de kansen die het gekregen heeft in de voorbije minuten nog wel rechtophoofd. Dat het uit een hoekschot komt. Nou ja, dat kan altijd als je een luchtmacht mee naar voren kan brengen waar je u tegen zegt. En zo als het vaak gaat, zo gaat het dan ook nu. De bal ploft bij de tweede paal precies op het hoofd waar hij op moet kloppen. Victor Elm, inderdaad. En de verdediging van Psv heeft geen schijn van kans op de kopbal van Elm. Die uiteindelijk nog via de grond en via de paal waar hij eigenlijk nog een beetje blijft hangen bij een van de P.S.V. verdedigers toch binnenslaat achter Titon. Elm zorgt voor de gelijkmaker in Heerenveen. Het is 1-1. Ja, ook eh, verdiend, hoor. We zien de mogelijkheden, en de grote kansen die eh, Narsing bijvoorbeeld heeft eh, gehad. Nu is het Bouwman die eh, balbezit heeft en meteen in de diepte zoekt, maar niet vindt, want daar is van der Bussen die de bal vangt en publiek uh, uh, helemaal uitverkocht uiteraard hier in Heerenveen. Uh, gaat er weer eens af. achter staan een klein uh, hoekje. Met uh, meegereisde PSV-supporters zijn uh, uiteraard wat stiller. 1-1 de stand. Nou, uh, ideaal uh, voor een uh, leuk bekergevecht. Deze, dit scoreverloop, 1-0 PSV, 1-1 Heerenveen. En nu de zit voor Gouweleeuw, die ook opgelucht zal zijn. Dat zijn fout nu goed gemaakt wordt door Victor Elm. Gouweleeuw heeft de bal op eigen helft. Even rustig uh, rondspelend naar Kums. Een speler die eigenlijk onopvallend in de Nederlandse competitie is gekomen. maar een belangrijke troef is... ...bij Heerenveen. goede paas naar Assaidi. Assaidi in met Hutchinson. Het draait driftig. Assaidi maar schiet er eigenlijk nog geen steek meer op. Hij moet er toch een keer langs of een voorzet geven. Voorzet hem maar. Titel komt en stompt de bal weg. Doet dat boven het hoofd van Dost uit. Het uitverdeling van PSV ook wat paniekerig. Breuer kan de bal opnieuw in de Heerenveen bezit brengen en Narsing aan het werk zetten. Narsing geeft de bal mee naar Juricic die wel wil schieten op minder dan 15 meter van het doel. Maar uiteindelijk net ziet dat Marcelo de bal nog van zijn voeten kan tikken. Maar het heeft energie gegeven. Blijkbaar de goal van Elm van zo even. Energie aan Heerenveen. Want de ploeg van Jans gaat onverdroten voort. En mag alweer de volgende hoes op gaan nemen. Nou ja, en de vorige die was uh, desastreus voor PSV. Vrije mensen toen. Elm die kon inkoppen. Kijken wat Narsing nu doet. Weer zoekend richting Elm. En Dost. Nu is het niet uh, uh, de kombal van Dost. Het is het jurisdictie die van afstand schiet tegen heel veel benen aan. En dan meteen de counter. Maar hij speelt hem al ver de bal te voor zich uit. En hij is uh, lens. ...wordt opgevangen door Kums. Ik zei het al, opvallend eh, dat hij zo onopvallend in de eredivisie zich zo goed staande houdt... ...bij toch een topploeg, de nummer 5 van de eredivisie balbezit voor PSV via Pieters vanaf de linkerkant. Mertens wil graag de bal, is het ook eigenlijk nog niet voorgekomen, dat blijkt zo... ...want eh, de bal komt niet eens in zijn buurt, hij kikt nog wel Jan Maat die overneemt van de sokken. En als Pieters dat even later nog maar eens dunnetjes overdoet, ...want in eerste aanleg was Jan Maat op de been gebleven zegt, nee, Leijers, dan fluit ik toch maar... Dan geef ik Heer terug van de middenlijn een vrije schop na 36,5 minuut. 1-1 dus de stand. Labiat 0-1 na 23 minuten. Elm 10 minuten later met de gelijkmaker via het hoofd uit een hoekschop. En Heerenveen nou dus bezig is eigenlijk al een minuut of 8-9 aan een hele goede fase. Waarin PSV het uh, moeilijk heeft en eigenlijk wordt teruggeduwd op de eigen helft of erger nog. In en rond dat eigen strafschopgebied. Balbezit zit plotseling weer te over voor de Friesen die dat in de minuten daarvoor nauwelijks hebben gehad. Zomer, linkerkant, Breuer. PSV zakt nu ook letterlijk met het hele elftal terug op de eigen helft. Dat zie je toch toploer ook niet vaak doen. Nu komt dan wel Mataf nog een beetje stoer op de helft van de tegenstander, Maar dan zet Gouwenleeuw de turbo aan en gaat hij lopen met de bal. Dat doet hij wel iets te enthousiast, want hij verspeelt hem. En PSV neemt over met uh, achterin Hutchinson. Hutchinson in de middencirkel speelt de bal naar de rechterkant naar Lens. Lens op eigen helft. Helemaal terug naar Marcelo. 37,5 minuten gespeeld. Marcelo met wat uh, grote passen richting... Uh, de helft van Herenveen. Bal in de middencirkel. Nu naar de linkerkant voor PSV met Bauma. Bauma kijkt uh, naar Labiat. Maar Labiat komt in de dekking bij Kums. En dus gaat de bal breed naar Strootman. Strootman naar Pieters. Pieters aan de linkerkant uh, naar uh, Nettes. Maar ik moet zeggen, die Janmaat speelt een uitstekende wedstrijd. Uh, volgens nog zat ertussen. Is nu even geklopt. Als uh, Labiat de bal krijgt, probeert het aardig te doen. Krijgt geen vrije trap. En zal ook uh, niet al te veel, hoop ik, voor hem richting Nijhuis zeggen. Want hij heeft al een gele kaart op zak in Deze wedstrijd. En uh, dat uh, gebeurt er ook niet. Het spel gaat verder. Met balbezit voor Zomer en Gouden Leeuw. Heren Cocu en Jansen uh, langs de kant kletsen nog wat na. Cocu, die kent u. Jansen is de vierde officieel van vanavond. Dat heeft natuurlijk geen enkele zin om er nog wat van te zeggen. Maar ze doen het elke keer toch weer. Heren Veen opent weer met een diepe bal naar Narsing. Die wordt weggekoppeld door Pieters. Opgevangen weer door Elm. En dan is ook Janmaat mee. En wordt het daar dus aan die rechterkant van Heerenveen Veen druk. Toch uiteindelijk trapeze. 2-4 Pieters de bal weg. Wijnaldum krijgt die bal niet onder controle. Ook Assaidi komt zich nu aan de rechterkant melden. Dan staat er echt alleen nog maar mensen aan die zijde van het veld. Terwijl Narsing dan wordt vastgehouden door Pieters in een duel tussen de twee. Waarbij Narsing snel wil wegdraaien. En Pieters hem eventjes, uh, dat uh, ja, belemmert eigenlijk. Zes minuten nog te gaan in de eerste helft. En een vrije schop voor Veen. Die uh, eigenlijk geldt als een soort hoekschop. Want die bal ligt uh, nou ja, zeg maar in het verlengde van de 16 meter lijn. Een meter bij de zijlijn vandaan. Ja, en ik zag Jans even vragen aan de vierde man omdat het uh, niet eens dus een gele kaart werd, dat ben ik niet van Jans gewend. De rijtrap richting tweede paal. Op het hoofd van wie? Eventjes uh, was het uh, het hoofd uh, zelfs van Zomer. Maar via dat hoofd van uh, Ramon Zomer gaat de bal over de zijlijn. En mag uh, PSV gooien. Met andere woorden, Zomer raakt hem niet echt uh, vol. En dat is een understatement, Want de bal is over de zijlijn gegaan. En dus mag PSV gooien. Hij heeft dat gedaan na 39 minuten spelen. En 1-1 uh, in Heerenveen. Tussen Heerenveen en PSV. Dus de Roodman heeft gekopt. En dan komt Labiat in balbezit, speelt het naar Mertens, maar het gebeurt op de helft van PSV. Nu is wel de diepte gevonden met Labiat, maar Labiat heeft een beetje ruzie met de bal, houdt hem dan toch goed bij zich. Goed kijken, dan Gouwenleeuw tikt de bal weg van de voet van uh, Labiat en dan kan uh, Heerenveen weer overnemen via Kums. Er kwamen net nog drie uh, dames de tribune opgelopen, ik weet niet of je dat nog zag. Dat lijkt me rijkelijk laat, maar 40 minuten voetballen eerlijk gezegd, maar blijkbaar zijn de winkels waar ze schoenen en kleren verkopen in Heerenveen tot half tien open. Dat is ook wel goed om te weten. Ja. Een bal bezitten voor Zomer. En die geeft hem breed mee aan Gouwleeuw. Gouwleeuw droogt van de middenlijn. Wacht op beweging. Asaidi komt nu weer in het midden. Wie is er dan aan de linkerkant. Eigenlijk verstuurt Gouwleeuw de paas blind. Want er zal toch wel iemand staan, maar dat blijkt nu niet het geval. Het uitverdelen van PSV laat zwaar te wensen over, zodat op het middenveld hier opnieuw kan overnemen. Via nu Asaidi die de bal in de middencirkel terugspeelt naar Zomer. Die krijgt nu wel bezoek van Mataf. Mataf stoort maar doet dat alleen. En houdt dus ook maar half, want dat heeft geen zin. Via Breu de bal terug naar Gouwenleeuw. Gouwen Leeuw even om zich heen kijkend. Wat loopt er vrij? Nou, Jan Maat aan de rechterkant. Die volgens nog een goede wedstrijd speelt voor Heerenveen. Uh, fijn voor Ron Jans dat hij terug is. Want uh, daar lag toch een groot probleem afgelopen weekend. Op de backpositie, zowel links als rechts, uh, was het een, uh, een probleempje. Met uh, Breuer aan de ene kant en Kruiswijk aan de andere kant. En dat is nu opgelost met Jamma uh, die het uh, goed doet aan de rechterkant. En Breuer aan de linkerkant, Kruiswijk op de bank. Ondertussen bal bezit voor PSV. Strootman, Hutchinson. Hutchinson, uh, meter of vijf op eigen helft nog voor de middenlijn. Gaat uh, lopen met die bal. Maar kan hem eigenlijk aan niemand kwijt. Behalve aan Bauma. Maar dan praat je over een meter of tien achter hem. Bauma via Pieters, krijgt de bal Bauma de bal terug. Bauma kijkt en zoekt. Matas probeert de kaatsen richting Martens, uh, Mertens. Maar dat uh, lukt niet. bal schiet uh, langs Mertens voor de voeten van, van de bussen. En dan gaan we verder met nog vier minuten te gaan in de eerste helft. Met balbezit voor Herenveen. Gaulleau, halfweg zijn eigen helft. En uh, kan de bal breed geven aan Elm. Die hem komt halen eigenlijk. 10 meter voor de middenlijn. De bal weer teruggeeft aan Zomer. U hoort het aan onze toon. Dat na 41,5 minuut de vaart er wel een beetje uit is. Als hier een veen de bal verspeelt op het middenveld. En er een koude komt met Mertens. Die de bal met de hand meeneemt, toch zeker. Ja, want er wordt gesloten. Dan komt er wel vaart, maar telt het niet. Nou is hier een boos. Omdat het vindt dat Mertens daar een gele kaars zou moeten krijgen omdat hij de bal met de hand meeneemt, hij struikelt eigenlijk half nadat hij de bal nog net via een tegenstander kan meenemen. En een beetje uit balans reikt, raakt, struikelt hij eigenlijk half, maar blijft hij net op de been misschien. Om die reden dat Nijers denkt, dan kon je er ook niet zoveel aan doen. Vaag eerlijk gezegd dat, maar goed. Geel blijft hem bespaard en een vrij schop voor Heerenveen, die was er uiteraard wel. En die is genomen, Kums, bal bijna de diepte in op El, maar hij bereikt hem net niet omdat stroopman daar goed tussen zat. En nu is Labiant. Die speelt de bal op Lens. Lens probeert langs zomer te gaan. Zo, dat is een pittige overtreding van zomer. Krijgt daarvoor de gele kaart. De tweede in deze wedstrijd. Niet voor hem, maar de tweede gele kaart in deze wedstrijd. Netjes verdeeld. Over bij de ploegen Labiat eentje voor PSV. En deze is ook een hele terechte voor Ramon Zomer. Eh, wel in de middencirkel, maar het was wel even nodig, denk ik, voor eh, eh, Zomer. De vrije trap is snel genomen. Oh, Lens, die eh, loopt zo even langs Gouweleeuw en krijgt de bal net niet bij mijn pas. Maar Gouweleeuw stond even te pitten. Het is dat Jamma te goed tussen zit en de bal over de zijlijn tikt. Het was een goede lichaamsschijnbeweging, dat wel. Maar Gouweleeuw trapt vanavond wel heel makkelijk in heel veel dingen. En speelt een van de mindere wedstrijden die ik van hem heb gezien. Want dat hij wat kan, daar twijfel ik niet aan. Maar vanavond is dat niet goed zichtbaar. Twee minuten nog in de eerste helft. Balbezit voor Pieters die een voorzet wil geven. Maar er niet aan terug toekomt omdat de ruimte hem niet wordt gegeven door Jan Maat. En is er een overname van de Heerenveen. Trapt Gouweleeuw de bal goed de andere kant erop. Hoewel, ingeleverd bij Bouma. Bauma, halverwege de heer Veenhelft wil dan ongeblikkelijk weer aanvallers aan het werk zetten. Lens aan de linkerkant, Pieters. Nu wordt het wel druk dat het strafhooggebied. Balk op laag voor. Oei! Daar is Strootman bij de eerste paal die de lage voorzet van Pieters eigenlijk in één keer in de korte hoek wil jagen. Maar de bal naast de paal schiet van, van de bussen. Maar we moeten dit toch echt noteren na 43,5 minuten als serieuze PSV mogelijkheid. De eerste mogelijkheid in de wedstrijd eigenlijk in de laatste, laten we zeggen, 6, 7 minuten. Mijn... Uh trouwe collega voor ons zittend heeft nog niets op papier staan. Maar dat komt vast wel. Het is Kwaliteit, 1 -1. Dat is een kwaliteitskrant. Hè? We Haken. zeggen niet welke. Maar dat duurt heel lang. Rustig even nadenken. Hij is wel heel trouw. Ja. Het is uh, uh, balbezit voor Herenveen. We zitten slot, minuut van de eerste helft. 1-1 de stand bij Herenveen tegen PSV. Halve finale Beker. Wie komt er 8 april uit in de Kuip? Tegen of Heracles of AZ. Wedstrijd morgen in Alkmaar. Uh, er is nog uh, weinig van te zeggen bij een 1-1 -e stand en dat lijkt me logisch. Uh, 44 minuten gespeeld, doelpuntenmakers Labiat voor PSV en Elm. Goed uh, doelpunt met het hoofd van Elm, de gelijkmaker. Uh, kan makkelijk zeggen omdat er rondgespeeld wordt achterin door Heerenveen. Nu gaat de bal via Janmaat naar Narsing. En probeert Narsing een van zijn medespelers te breken, Lukt niet en dan kan er snel overgenomen worden door PSV met Matas in de middencirkel. Aan de rechterkant van het veld is Lens mee. Ook Wijnaldum die we echt al minuten niet gezien hebben. Die kan nu wel hopen op een bal die zijn richting op komt. Pieters wil er ook naartoe en dan is van de bussen zijn doel op tijd uit. Om de lange paas van Lens die echt te lang onderweg was eigenlijk. En helemaal aan de zijkant uitkomt ook nog te onderscheppen. Dat doet hij naar behoren. De bal weer meegegeven aan Zomer. De klok zegt 45 minuten. Is er reden voor extra tijd? Nou, volgens mij niet. Nijhuis? Nee, nee, niet. En rusten dus. 1-1. En dat was het dan. Heerenveen tegen PSV, de eerste helft. Was er was ook nog een wedstrijd in de eredivisie vanavond. De graafschap verloor van FC Twente. Met 1-2 de ruststand. Daar was 1-1. 1-0 door El Hasnaoui. 1-1 door Rosales. En 1-2 door Fer. Het was een rode kaart voor Meijer van de Graafschap. Hij kreeg twee keer geel. in de 58e minuut moest hij van het veld. Philip Koker sprak na afloop met de trainer van de Graafschap. De verliezende trainer dus Richard Rolofsen. Ik heb al een hoop trainers gezien, maar ik heb zelden trainers zo stuk zien zitten na een wedstrijd. Ja, er gebeurde natuurlijk een heleboel. Uh, we hebben naar de RKC natuurlijk een moeilijke periode gehad. En, uh, ja, dat wou we vandaag rechtzetten. En uh, ik denk dat je, als je over 90 minuten kijkt dat het uh, ons wel gelukt is. Alleen ja, einde van 90 minuten sta je weer met lege handen. En uh, als je ziet wat er allemaal in gebeurd is in de wedstrijd, dan, uh, ja, dan zit je wel even stukje. Ja. Na een uur spelen, denk ik, het wordt hier 1-5. En uh, het laatste kwartier maak je nog bijna de 2-2. Ja, zeker. Kijk, je, komt natuurlijk, je haalt jezelf helemaal uit de wedstrijd, natuurlijk, door de, door de goal die je weggeeft, de, de 2-1. Ja, eigenlijk een misverstand tussen Juri en, en Vito. En uh, ja, je komt op achterstand ja Dan ga je kijken hoe je, hoe je team op, op de overeind blijft. en uh, ja, Dan krijg je nog een domper te verwerken met de rode kaart voor Rogier. En dan ik... Daar was niet op aan te merken, hè? Ja, ik wil de beelden nog wel een keer zien. Uh, kijk Als dat de, de, de tweede gele kaart is, dan uh, vonden we het heel, uh, heel makkelijk gegeven. Maar ja, de, de, die beelden moet je zien, dus daar kan ik nu niet echt uh, wat over zeggen. Alleen, ja, het is weer een domper voor je, voor je team waar ze zich overheen moeten zetten. En dan ga je kwartier voor tijd ga je zeggen van ja, alles of niets. Uh, met, zelfs met tien man proberen om, om toch nog wat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, en als je ziet wat, het, uh, wat de ploeg dan kan opbrengen, dan uh, ja, kunnen dat alleen maar complimenten zijn. Dat, uh, dat je nog twee 100% kansen krijgt om, uh, om de gelijkmaker te scoren. Ja, die slotfase is eigenlijk wonderlijk. Twente mist kans na kans. Jouw keeper redt verschrikkelijk veel. Uh, Plet schiet nog een keer tegen de paal. En dan ineens krijgen jullie kans op de 2-2 en, en ja moet hij een keertje goed vallen. Ja, het is net wat je zegt. Ze krijgen natuurlijk een aardig wat kansen om, uh, om de voorsprong te, te vergroten. Nou, dat, dat geluk hadden we een beetje. Goed keeperswerk van, uh, van Yves. Ja, en dan leek het net of, of ja, de, de schroom van ons afviel en van, nou, We gaan er nu gewoon uh, alles of niet spelen en, en kijken of we nog wat kunnen creëren. En ja, dan krijg je nog twee hele grote kansen. En uh, ja, dan moet je een beetje geluk hebben. Goed, tot slot. Boelt u weer bij elkaar rapen? Ja, zeker. Kijk, er zijn genoeg pluspunten hier in de wedstrijd gezien... waar we mee mee, mee door kunnen. En uh, ja, Twente is gewoon een moeilijke wedstrijd, dat weet je. Het is een topploeg. En uh, ja, ik vind dat onze ploeg uh, overal een, een dikke voldoende heeft gehaald vandaag. En uh, daar moeten we mee door. Richard Roerlofsen, de trainer van de Graafschap. Daarna ging Philip Kok ook nog gewoon even naar een speler van FC Twente. Hij sprak met Nasser Chatli. Na drie nederlagen weer een zege. Was het uh, groot feest in de kleedkamer? Nee, niet echt. We hebben... Uh... Moeilijk uh, zeggen geboekt vandaag. Uh, door die, ja, die gemiste kansen eigenlijk. Uh, ik heb zelf uh, drie of vier kansen gemist. En uh, nog een uh, paar jongens die goede kansen gemist. En uh, dat, ja, met eigenlijk uh, deze wedstrijd moeten we met uh, drie of vier uh, doelpuntverschillen winnen. Ja, hoe kwam dat eigenlijk? Want jullie combineren goed, jullie voetbalden redelijk goed uh, een uur lang. En dan komen jullie voor de goal en dan opeens gaat alles mis ja in de laatste uh, ja laatste last, laatste laatste schot uh, was niet goed vandaag uh, ja dat is jammer en, uh, maar we hebben toch gewonnen en dat is belangrijk bij jouzelf ook hè goede passeerbewegingen goede acties vooracties zoals we dat hier noemen maar ja dan moet je schieten en dan ja, uh, twee, ja één keer over één keer naast één keer uh, die keer per pad goed uh, die bal eerste paal. en uh, ja, de eerste helft heb ik nog een kans. Ik aan hem, die, die keeper komt voor mij. Ik schiet, hij pakt die bal. Ja, dat is uh, niet goed voor mij, voor mij voor mezelf. En ik weet wel. Maar ik ga uh, we zaterdag weer een wedstrijd. Dus, uh... Waren jullie zenuwachtig gespannen voor deze wedstrijd? Nee, we wisten uh, wat we moesten doen om te winnen. We hebben eigenlijk... Uh, ja, Slecht begonnen, we, we, we kwamen snel 1-0 achter. Maar we hebben goed opgepakt uh, en uh, we hebben alles uh, gegeven om uh, deze wedstrijd te winnen. En, ja, we kwamen terecht om 2-1 voorsprong en we moeten uitspelen met die man. Maar wat zou jij en wat zou heel Twente blij zijn geweest met dat eindsignaal? Ja, zeker, we hebben schrik gehad. Gelukkig pak ik nog goede bal als laatste. Ja, Boske was goed, hè? Ja, het was uh, zeker een goede, ik vond hem uh, man of the match. Hij heeft ons gered en uh, ik ben blij dat hij uh, dat heeft gedaan voor ons. En nu Nog meedoen om uh, de titel? Ja, we pakken, uh, elke wedstrijd uh, moet, moet, moet je winnen, is de finale. Dus we uh, uh, zaten daar eens weer in de finale en uh, we moeten daar uh, in Den Haag winnen. Nasser Chadli over de moeizame overwinning van FC Twente bij de Graafschap. FC Twente-spits Luc de Jong ging in de tweede helft trouwens zwaar door zijn enkel. Hij moest meteen worden gewisseld en morgenochtend wordt gekeken of er schade is. I felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely But I Got you, met somebody that I used to know. Het is inmiddels twaalf minuten over half tien rust bij Heerenveen tegen PSV. Gert-Jan Verbeek wordt toch geschorst. Niet voor twee wedstrijden, zoals aanvankelijk geëist, maar voor één. In hoge beroep werd de schorsing teruggebracht. Toch was het een tegenvaller voor AZ-coach Verbeek, die op vrijspraak had gehoopt. Ja, uiteraard valt dat tegen als je voor vrijspraak gaat. Dan valt het tegen als je je daarna toch één hebt, hebt laten staan. één voorwaardelijk, maar fijn. Er is niks meer tegen te doen. Je kunt niet nog een keer in beroep. Anders had je het wel gedaan? Ja, dat denk ik wel. Hadden we nog weer een keer de degens willen kruisen met de, met de, met de commissie. Want ja, wat ze er nou bij halen waar ik nou eigenlijk veroordeeld ben. Daar ben ik niet voor weggestuurd. Wat leggen ze uit? Nou, ze hebben nu uh, ook de wegwerpgebaren en, en, en mijn optreden na de tijd uh, erbij genomen. Met name de wegwerpgebaren. Maar ja, dat zei al, dan kun je dus ieder weekend uh, trainers wegsturen. Hè, maar dat is, uh, hè, dat is de vierde of ook wel verklaard. Dat eigenlijk toen aan de minuten uh, er niks aan de hand was. Ik ben correct en keurig had opgesteld. Dat alleen dat moment uh, eigenlijk voor consternatie verzorgde. En dat ik in dat ene moment iets te ver ging doordat ik hem geduwd of een drain of gebeukt of tegen hem aangelopen zou hebben. Hij heeft daar wat wisselende bewoordingen gebruikt. Nou ja, dat is dus nu niet bewezen. Het ja, hele aspect van het duwen of beuken is weg. Uh, nou ja, dat is niet overeind ge gebleven. En, uh, en daar ben ik, uh, daardoor is het ook een beetje minder geworden. Maar ja, uh, dan blijft wel die armgebaren. Ja, uh, dat, dat is nooit een issue geweest om mij weg te sturen. Wat dat is dan toch raar? Ja, dat is raar. Dat voelt ook niet goed. Uh, maar fijn. je hebt het te accepteren. Je moet het nu loslaten en, uh, en verder gaan. Vond je dat zwaar trouwens? Want je lijkt me niet zo'n loslater. Nee, dat is zo, maar ik had me hier eigenlijk al wel wat op ingesteld. Hè. Dus je hebt ook je verwachtingen. Dus uh, we gingen voor vrijspraak, maar uh, ik begreep ook wel dat met het hele gebeuren uh, dat wel heel lastig zou worden. Maar aan de andere kant geeft het wel een, een onbevredigend gevoel. Maar uh, dat, is, dat is iets wat ik, moet zelf, uh, wat ik zelf moet loslaten en, en door overgaan tot de orde van de dag. En dat is, dat is tegen ergens even coachen. Jij ja, toch naartoe met een 3D-animatie. Uh, heeft dat nou uiteindelijk uh, ja, voor het wegstrepen van dat beuk- en uh, duw- en trekverhaal gezorgd? Dat weet ik niet, dat zou je de, de commissie moeten vragen. Dat geen idee. Maar wij hebben het in ieder geval, Ik heb hier wel mijn alle, alle stinken erbest gedaan om hen onschuld aan te tonen. En ja, de technologie is zover uh, dat dit op uh, gerenommeerde sportgala's uh, en uh, evenementen uh, zijn opwachting heeft gemaakt. En uh, de bureau heeft het ook voor ons gedaan. Dus uh, wij, wij, wij, wij twisten niet over de, of het waar is of niet waar is of dat het niet uh, nauwkeurig genoeg is. Uh, ja, op het moment dat je meerdere camerabeelden hebt, en die hadden we hè, van, van Erevis Live, onze eigen beelden, dan kun je zo'n animatie maken en die is waar is getrouw en, uh, en, en daarom hebben we hem opgevoerd. Was dat jouw idee? Ja. Hoe kwam je daar zo bij? Nou, ik werk veel met videoanalyse. Dus we, we zijn uh, ook spelers uh, zijn we ook in staat tegenwoordig om in 3D animatie uh, dingen terug te halen van trainingen en van, van wedstrijden. Uh, dus ik heb daar wat ervaring mee. Nou, dan is het doel om morgen de finale te halen. Jij hebt ervaring met de finale? Ja, dat klopt. Als speler en als trainer ben ik er een keer bij geweest. Ja, en beide keren verloren. Dus uh, we willen wel heel, heel graag de finale halen en dan ook zien te winnen. Maar dan moeten we eerst de heerlijk zien te verslaan. En dat wordt lastig genoeg. Morgen dus die wedstrijd tussen AZ en Herakles. Dan schaatsen, Simon Kuipers stopt met zijn loopbaan. Eind december liet hij bij TVM zijn contract ontbinden. Hij voelde zich toen niet goed genoeg om mee te doen op het hoogste niveau. Kuipers vertrok vervolgens naar Australië om na te denken over zijn toekomst. Ik heb een aantal maanden ben ik niet de uh, bij TIA geweest, uh, niks met schaatsen van doen gehad. En dat beviel me eigenlijk goed. En dat beviel me zo goed dat ik ja, niet meer de honger kreeg naar het schaatsen. En dat was, ja, Ik heb er heel lang over nagedacht, maar uiteindelijk toch de conclusie getrokken dat het voor mij beter is om, uh, om te stoppen. Het komt dus puur uit jezelf? Het heeft niks te maken met geen aanbod van ploegen of dat soort zaken? Nee, nou, ik heb mijn contract bij TVM uh, uh, ingeleverd in december. Dus daar ben ik al ja, vrijwillig eigenlijk uitgestapt. En daarna ja, heb ik echt nagedacht wat ik, uh, wat, ik, wat ik wilde. Dus het komt puur uit mezelf, ja. Dat is een moeilijke beslissing. Zeker een moeilijke beslissing. Ik heb tien jaar lang, bijna tien jaar lang, op het allerhoogste niveau uh, ja, geschaatst. En een hele mooie tijd gehad, heel veel ervaring gehad. Maar als je, dat, als je toch op het moment komt dat je, dat je moet zeggen van ja, ik ga, ik ga wat anders doen, ik stop ermee. Dat, dat is best moeilijk. Maar ik heb de tijd gehad, ik heb heel veel steun gehad uh, um, van, uh, ja, van mijn familie, maar ook een paar ja, hele goede vrienden. En daar, uh, daar ben ik heel blij dat ik, uh, dat ik nu toch die stap uh, kan gaan zetten. Ja, je hebt een leeftijd waarop het niet automatisch logisch is om te stoppen met schaatsen. Was er geen idee meer dat het vuurtje nog, nog aangewakkerd zou kunnen worden? Ik denk het niet, nee ik denk het niet. Nee. En niet bang dat, dat, dat je dan op een gegeven moment denkt, dit was te vroeg? Um, nee, eigenlijk ook niet. Ik, als ik er als ik bang voor zou zijn, bang ben ik niet sowieso. Ik, denk dat ik, een, of ik weet zeker dat ik een goede keuze maak. Um, mocht ik opeens over een jaar denken, ik wil weer schaatsen. Nou, dan doe ik mijn schaatsen weer aan. Dan ga ik, uh, zoek ik een ploeg of ik ga weer trainen. en uh, Dan ga ik schaatsen als ik het mis. Maar dat zie ik niet gebeuren. Je houdt daar niet bewust een slag in om de arm. Nee, zeker niet. Nee. Nee, ik uh, verwacht dat je mij niet meer uh, op het ijs terug ziet. Misschien wel rond de ijsbanen, maar niet, uh, niet uh, op het ijs. En is dat, dan, is dat dan moeilijk voor jou? Want ja, die beslissing heb je genomen, heb je goed over nagedacht. Maar ja, dan is het opeens ook klaar. Ja, dan is het klaar. Um, maar ik heb wel wat leuke dingen. Ik heb een, een, een, zelfs al een, een baanaanbod gekregen bij, uh, bij Dirk Zoutenwellen. En dat, dat vind ik heel erg leuk. Dat heeft in te maken met, met voeding en, en gezondheid. En uh, ja, dat vind ik leuk om daarmee, daarmee aan de slag te gaan. Dus ik ben eigenlijk de afgelopen maanden al een beetje begonnen met studeren. En uh, ja, dat vind ik, uh, vind ik wel fijn. Helpt dat ook in, in de knop doorhakken? Ja, zeker. Er zijn nog veel meer dingen eigenlijk in de wereld uh, die, ik, die ik leuk vind. Die, ik, die ben ik nu achterkomen die belangrijk zijn. Ga je dan zien hoe klein dat schaatsleven ook geweest is? Ja, heel klein. Het is, het, is on, on, heel, het is een mooi wereldje, maar het is ook een heel klein wereldje. En na tien jaar was het voor mij was het echt voldoende. Ja. Hoe kijk je nou terug op, op die jaren, op, op, ja, op je eigen carrière? Uh, heel veel diepe dalen, een paar hele mooie pieken. Maar dat is topsport. Dat is, uh, dat is, over het algemeen uh, heb je veel meer diepe dalen. En, uh, ja, ik heb blessures gehad, uh, tegenslagen. Maar ik heb ook uh, gigantisch hard kunnen schaatsen. En ik was vaak een schaats die, die enorm kon uithalen soms. En ja, en dat, dat zijn de mooie momenten en die onthou je. En daar, Dat heeft me altijd de drive gegeven om door te gaan. Je zegt die onthou je, toch noem je eerste dalen? Nou, toch noem je eerste dalen ja, omdat ik ja, mijn carrière beschrijf. En dat is vaak, Ik heb vaker tegenslag gehad dan ik, dan ik, dan ik uh, goed gepresteerd heb. Um, dus dat, dat neem je altijd wel mee in je, als je terugdenkt aan je carrière. Maar toch de, de overhand heeft, um, heeft vaak de, de, de mooie prestaties. En de, de keer dat ik gewoon uh, heel erg hard geschaatst heb. Nou, die waren er wel zeker voor Simon Kuipers. Hij behaalde zijn grootste succes in 2009. Op het WK Sprint veroverde hij brons. Een jaar later was er opnieuw een bronzen medaille op de Spelen van Vancouver... met de ploegenachtervolging. Kuipers won in zijn carrière vier keer een wereldbekerwedstrijd... waarvan drie op de 1500 meter en één op de 1000 meter. Laten we het schaatsen weer even voor wat het is. Dan gaan we weer naar Heerenveen, naar de bekerwedstrijd tussen Heerenveen en PSV. 1-1. Nou, mooi evenwicht, Bas tegelen. Ja, uh, zo is het. Er wordt gefloten omdat uh, de spelers van PSV zich op de, het veld melden voor de tweede helft. Van die van Herenveen Veen stonden daar al een poosje. Die hebben er blijkbaar zin in. Of je kan zeggen, File Cocu heeft wat meer tijd nodig gehad om te vertellen wat hij wil. Uh, ik kijk en zie bij PSV geen wijzigingen. Bij Herenveen ziet hij eigenlijk ook niet. Maar ik zie bij, of bij PSV ook maar negen veldspelers. Van ja, uh, oh, nee, dan komt uh, de, stoot, de tiende stoot, maar komt er ook aan. Volgens mij dezelfde mensen als voor de rust. En dat betekent dat er eh, gevoetbald gaat worden met dezelfde gezichten. Nijhuis vindt het allemaal wel prima. Die eh, zet zijn klokje nog maar eens recht. Tja, hier een veen en PSV in evenwicht. Hier een veen dat in de eerste ronden van, van dit bekertoernooi natuurlijk een keer ongenadig uithaalde. in de achterfinale tegen Os hier. In het het Lesbos Stadion 11-1. Een PSV dat, eh, dat is blijven hangen. Vooral natuurlijk die. Achterfinale tegen Twente won maar verlenging door de twee goals van Tim Matafs. Die we vandaag toch eigenlijk nog niet echt hebben gezien. De aftrap is daar. Daar is dan wel Mattafs met Wijnaldum. Ook niet echt zichtbaar geweest in de eerste helft. En PSV heeft dus de tweede helft in gang gezet. En uh, meteen goed ook. Mattafs is weg. Mattafs schiet en schiet tegen Zomer aan. Goed verdedigd door Heerenveen. Overigens uh, PSV heeft ook uh, die mooie bollensteek in rouw gebracht twee keer. Door in Noordwijk Roud van VVSB met 8-0 te winnen. En bij het uh, altijd gezellige FC Lisse met uh, 3-0. Maar dat was wel een groot feest in Eindhoven. Toen de Velissenaar uh, daar naartoe ging. Het is een kans. En een doelpunt. Voor PSV. Wijnaldum Op de rand van het strafschopgebied krijgt hij de bal. En met één stuit gaat de bal achter van de bussen. En zo heeft Philip Cocu met PSV Heerenveen lang laten wachten uh, op het veld. Maar niet lang met een doelpunt. Want binnen twee minuten in de tweede helft. Terwijl nog heel veel mensen vanuit de sponsorruimtes uh, naar beneden komen. Die toch een beetje beteuterd kijken. Omdat ze niet alleen het doelpunt missen. Maar ook nog weten dat hun club Heerenveen met 2-1 achter staat. Na een paar minuten spelen in de tweede helft is het Wijnaldum uh, die voor 2-1 zorgt. Goeie call omdat hij hem eigenlijk in de gauwigheid uh, goed controleert. Op de rand van het strafschopgebied recht voor het doel. En dan uh, zoekt naar de verre hoek de linker. Van de Bussen wilde nog wel een hand tegen krijgen, maar slaagt daar niet meer in. En zo is dat PSV dus heel vroeg in de tweede helft op een 2-in voorsprong. Voor de tweede keer dus in deze wedstrijd dat PSV op een voorsprong komt. Het antwoord van Heerenveen kwam in de eerste helft. 10 minuten na de openingsgoal van Labiat. Eens kijken wat de Friese nu verzinnen. Want dat dit een flinke tik is voor de heren van Ron Jans. dat mag duidelijk zijn. Zo in deze halve finale, vroegende duel. PSV met nog, vind ik, veel fans mee voor een door de weekse dag. Het is wel een halve finale, maar toch, je moet ook maar kunnen. We zien nu dat Heerenveen komt via Jan Maat die de bal wel heel graag wil binnenhouden. Maar onder druk van Mertens die meeverdedigd daar niet in slaagt. Sterker nog als de bal over de achterlijn hobbelt en Heerenveen een hoekschop wil. Komt men daar tot de conclusie dat Scheids en Grensrechter de andere kant op wijzen. En dat er een doeltrap volgt voor Titon. Ja, Titon uh, gaat nu nog meer tijd nemen in de tweede helft. Zolang die twee in voorsprong is. Hij wijst weer met de ene arm naar de linkerkant. De andere arm naar de rechterkant. En gaat hem dan in het spel brengen. Nou, dat duurt heel lang. Maar daar komt die bal dan weer richting de rechterkant. Richting Lens. Omhoog gaat onder andere El. Maar de bal gaat over alles en iedereen heen. En wordt opgevangen door Breuer. Breuer de diepte in. Daar kan Aseridi achter de bal aangaan. Maar dan komt die grote Marcelo die de bal over de zijlijn komt. Halverwege de helft van PSV is het Breuer die mag gooien. Heerenveen dus weer in de achtervolging. 2-1 PSV. maken bij Wijnaldum. Bal naar, naar Djuricic. Verspeelt de bal, maar dan wordt de bal opgevangen door Oei, Van de helft van PSV speelt hij de bal helemaal terug naar zijn eigen keeper, naar Brian van der Bussen. Die hem dan maar meteen meegeeft aan zomer. Zomerbal breed naar Gouweleeuw. Gouweleeuw terug naar zomer. En de volgende aanval van Heerenveen staat op punt van beginnen. Zomer, daar komt hij weer. De middenlijn overgestoken. En dan de bal meegegeven in de loop aan Elm. Die wil hem op de punt van zijn schoen stilleggen. Krijgt hem uiteindelijk bij Juricic Via Juricic naar de buitenkant naar Narsing. Narsing geeft een voorzet. Daar is Elm alweer. Bal wordt weggekopt door PSV. Via Bouma blijft dan net buiten het strafselgebied hangen. Aan de linkerkant van het veld waar uiteindelijk Pieters maar geen risico neemt. En de bal wegtrapt. Dat levert Heerenveen dan halverwege de Eindhovense helft wel weer een ingooi op. En die bal is inmiddels genomen. Juricic kaatst naar de man die de ingooi nam. Jan Maat. Nog ook kort een kort 1-2 tussen de beide heren. Dan krijgt de bal toch weer terug. En zoekt hij een weggetje binnendoor naar Asaidi. Dat lukt niet. PSV verdedigt uit met een diepe wilde trap naar voren. Bijna komt Matasta nog bij. Maar PSV krijgt de bal nadat Breu er even tussen zit. Vervolgens toch weer op een presenteerblaadje terug. Leidt dan de rood van de middenlijn ook weer balverlies. En als je dat hebt uitgesproken hebben ze hem weer terug. Dan wil Strootman er met de bal vandoor. Dan wordt hij van de bal gezet door Gouweling. En Gouwen heeft de bal teruggespeeld op Van der Bussen die moeizaam uittrapt. Maar wel Elm bereikt. Elm terug naar Zomer. Zomer terug naar Elm. Maar Elm laat hem onder de boudoir uh, kleien. Kan uh, Hutchinson de bal overnemen. Speelt hem op Labiat. Nu uh, is het opletter geblazen meneer Heerenveen. Labiat probeert uh, actie aan te gaan. Uh, verliest... Uh... Uh, de actie, maar balbezit, de bal bezit. De afvallende bal. Via Hutchinson. Bij Lens. Lens trekt naar binnen. Speelt de bal voor. Komt bij Taim Matavs. Matavs haalt hem terug. Schiet. Doelpunt. Ik denk dat dit wel eens een hele belangrijke kan zijn. Want in vier minuten tijd. Zorgt PSV met twee doelpunten voor een 3-1 voorsprong. En ik zie al wat spelers van Heerenveen met de handen bij het hoofd. Onder andere Victor Elm. En uh, dit is wel goed uitgespeeld hoor, van uh, PSV. En Matas, die toch niet echt lekker in zijn vel zat de afgelopen weken. Deed dit heel knap. Haalt de bal met links naar zijn rechter. En schuift hem hard. Danks doelman van de bussen die redelijk kansloos is. En zo leidt PSV met 3-1 tegen Herenveen. Wat ik nou niet begrijp is hoe het mogelijk is dat de, de twee verdedigers van Herenveen eigenlijk allebei kiezen voor de eerste paal. En de tweede paal eigenlijk te laat zien. Daar staat Matas, dat lijkt me toch de spits van PSV die een beetje in de gaten moet houden. Want als hij de bal daar kan aannemen staat hij eigenlijk best vrij en prikt hij de bal in de verre hoek. Dat is nog helemaal niet zo'n slecht doel. Maar terwijl nu Veen bij de aftrap benen de bal verspeelt. Omdat Elm een bal krijgt die hij niet verwacht, wordt het dan meteen nog erger. Dat zou maar zo kunnen. Daar is Wijnaldum, die de bal ook nog van de voeten pikt van Breuer, die eigenlijk het probleem alweer had kunnen oplossen, maar dat ook niet doet. En nou, het fluitconcert van de tribune in het Abelense stadion is te begrijpen, want vanaf de aftrap maken er bij Veen twee of drie... Cruciale fout waardoor PSV in een mum van tijd van 1-3 zelfs ook nog naar 1-4 had kunnen uitlopen. En dan was de wedstrijd helemaal op slot gedraaid. Heerenveen moet even weer wakker worden. En het gekke is dat je na twee snelle tegengoals in de tweede helft toch eigenlijk verwacht had dat dat zou zijn gebeurd. Maar dat is dus niet zo. Nee, Ron Jans probeerde ook langs de lijn zijn ploeg wakker te schudden. Want uh, flink uh, liepen ze te pitten. Het is een late wedstrijd. Maar uh, dat betekent niet dat je dan in slaap uh, mag vallen als aan de linkerkant uh, Labiat uh, weg is. Labiat is snel. Probeert er langs te gaan bij Elm. En uh, lukt in eerste instantie niet. Blijft wel in balbezit. En Labiat speelt de bal dan naar Wijnaldum. De maker van de 2-1. Wordt even flink op de huid gezeten. Maar kan de bal goed spelen naar de rechterkant. Waar Hutchinson trouwens een uitstekende wedstrijd speelt. En nu goed kaatst. En hem voor de linker heeft. Dat is niet zijn. Been om het zo maar te zeggen. Speelt hem naar Martafs. En Martaf schiet de bal hard. Langs het doel van Van der Bussen. Ja, en ik wilde eigenlijk een paar minuten geleden zeggen. Van nou die 2 keer 5 1 dan hoeven we vanavond niet uh, uh, op te rekenen. Maar die 3-1 en bijna 4-1 al een paar keer. Dan wordt het toch wel weer heel uh, precair voor Sportclub Heerenveen. Zes minuten en een half gespeeld in de tweede helft. En 3-1 voor PSV. Een blik op het uh, televisiescherm voor ons neus. Waar Ron Jans op te zien is. Leert dat de trainer van de Heerenveen nogal zorgelijk kijkt. Uh, je zou het ook boos kunnen noemen. Misschien is het allebei wel waar. Maar uh, dat is te begrijpen. Want zijn ploeg geeft niet thuis. In De eerste zes minuten na rust. En nou dan heeft Heren Veen een hele behoorlijke eerste helft gespeeld. Want het ging gelijk op. Kansen over en weer. Misschien als je het allemaal naast elkaar zet. Heeft Heren Veen wel een heel klein beetje meer gehad. dan PSV in dat eerste bedrijf. Maar als je zo ongelooflijk slecht naar het tweede bedrijf begint. en in een mum van tijd van 1-1 naar 1-3 komt. dan heb je, doe je wel een probleem. Wijnaldum 1-2, Matafs 1-3. Een PSV op Rozen. Wat kan u gaan afwachten? Wat veen voorzint. Nou kan dat ook nog wel aardig zijn. Maar de Friese hebben ook wel een beetje geluk nodig. Asaidi komt een bal halen. Terug naar zomer. Zomer opgejaagd door Strootman. En terug naar de keeper. Ja ik moet zeggen PSV doet dat toch wel knap hoor. Als je kijkt hoe hulpeloos er een paar weken geleden werd gespeeld tegen FC Twente. En uit tegen Valencia, en dan praat je over een grote ploeg, twee grote ploegen, dan is het wat dit betreft al een stuk beter. Wij gaan zo dadelijk naar het nieuws van 10 uur. Het wereldse nieuws, het nieuws in Heerenveen, is dat Heerenveen van een flinke achterstand moet terugkomen. En dat probeert via Jurisic, maar niet laten we al over de achterlijn lopen. 52, bijna 53 minuten gespeeld bij Heerenveen PSV. Stand 3-1 in het voordeel van de Eindhovenaren. NOS langs de lijn, op 1. 10.000 keer. En dan gaat snijden, bal gaat erin, het is ongelofelijk. 10.000ste. En dan komt dat slotsprintje van linkering Haringa en, en ze wint die sprint. 10.000 keer. AZ67, nou, go het Eagles. LOS langs de lijn. 0, no, no. Zondagmiddag van 12 tot 7. Weer een schot en weer troepen. doper. Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja! Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh, wat een prachtig toepel! En natuurlijk de actuele wedstrijden. Kans bij 3 en daar is die! De tienduizendste langs de lijn. Jonge, jonge, wat een feest! Voor één keer live vanuit beeld en geluid. Hoor, hoor, hoor! Zondagmiddag van 12 tot 7 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.